Gemeente, we gaan de heren danken voor het woord wat we mochten horen en tevens ook voorbeden doen. Aanstaande vrijdag dan moet de heer Van den Berg uit de Ridderstraat 23 voor een operatie naar het ziekenhuis. En wij danken met mevrouw de Jong van Enk van Laan 20, afgelopen dinsdag geopereerd en is weer thuis. Wij bidden ook voor de bedroefde familie van de stede, stegen... ...die afgelopen vrijdag moeder en oma hebben begraven. En wij doen ook voorbeden voor de rouwdragende familie Bergman. Want zij worden komende woensdag geroepen om hun moeder en oma naar de laatste rustplaats te begeleiden. Laten wij danken en bidden... Heer onze God, wij komen samen voor uw heilig aangezicht om uw grote naam te danken dat u vanmorgen het woord hebt genomen, ons van u hebt doen horen over het verlangen van de, van de bruid naar de bruidegom. Zo is het, heren, ook in geestelijk opzicht. En geef dat velen vanochtend zich daarin hebben herkend dat u dat bent. Die dat verlangen wekt. Omdat u uw liefde hebt uitgestort in het hart. En dat het tevens ook verootmoedigt omdat wij zo vaak tegen die liefde zondigen. Maar, heren, u kwam vanmorgen weer. U komt elke keer terug. U bent zo anders dan wij. Wij kunnen vaak zo liefdeloos reageren naar elkaar. Wij zijn het na drie keer al beu. Maar Heer, u blijft maar komen om te trekken. Ook om weg te trekken uit onze verlorenheid. Om ons bij onze zonden weg te halen. Heer, geef dat we vanmorgen uw stem hebben gehoord... En dat het ook van de week niet van onszelf verwachten. Want alles wat, wat er is in ons hart, Heeren, aan liefde en genade, dat is van u en dat blijft ook van u. Dan worden wij nooit wat mee. En dat is ook een heel ding wat u ons moet leren. Om u dank te bewijzen. Om alleen naar u te wijzen. Here, geef dat het van u verwachten. Zegen het gesproken woord van vanmorgen. De psalmen die we mochten zingen, die zo vaak raken en vertolken wat we van binnen voelen. En tevens bidden we ook voor elkaar. Daar waar zorgen zijn. Daar waar mensen gebukt gaan onder moeite. Mensen die overspannen zijn, die de balans kwijt zijn tussen spanning en ontspanning die hier zitten met een verdrietig hart, met een gebroken hart. Wij bidden, ontfermt u zich, heren. Bidden voor onze zieken, onze ernstig zieken. Waar ze dan ook wonen, waar ze dan ook verblijven, wees bij hen en als het in uw raad kan bestaan, wil dan herstel geven. Dank u, heren, dat mevrouw de Jong uit het ziekenhuis mocht terugkeren. Geef ook haar voor spoedig herstel. Ik bidde tevens voor meneer van den Berg, die van de week naar het ziekenhuis moet voor een operatie. Wil de handen van de doktoren zegenen. En geef dat ook de ingreep mag leiden tot het gewenste resultaat. Wees hem en zijn vrouw en allen die bij hen horen goed en nabij in deze spannende week. Heren wij bidden ook voor de bedroefde familie van der Stegen die afgelopen week een lieve moeder en oma moesten wegbrengen naar de laatste rustplaats. Ook het ouderlijke huis dat is weggevallen. Heren omring ze met uw trouwe zorg en met uw liefde en geef dat ze u leren kennen of dat ze u vervolgen te kennen. Heer, we staan ook biddend heen om de familie Bergman. Afgelopen week moeder is gestorven. Oma is gestorven. Ze mocht een hoge leeftijd bereiken. Dat is bijzonder. Maar ook zij heeft het tijdelijk moeten wisselen met het eeuwige. Nu is ze er niet meer. En de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen en allen die bij hen horen worden geroepen. Om een moeilijke taak te vervullen. Met alle gevoelens die dat met zich meebrengt. Heere, vang ze op. Zoals u dat alleen maar kunt in uw woord. Wees hen tot licht. In de donkerheid van het verdriet en de vragen. En de moeite die ook in hun leven schuilen. Ga voor ze uit. En troost hen. Zoals u dat alleen maar kunt. Heren, we bidden voor alle rouwdragenden die kortere of langere tijd moesten staan in een geopend graf en die met dat verdriet en gemis wakker worden en weer gaan slapen. Dat die liefde van man of vrouw onvervangbaar is, hoe goed anderen het ook bedoelen. Heren, wees ze nabij en kom naar hen over, zoals u dat alleen maar kunt. Heren, we bidden ook voor onze jongeren die studeren of die al een werkring hebben gevonden. Wil ze nabij en goed zijn, ook die hun plek hebben in een van de steden van ons land in verband met hun studie. Hele andere omgeving, Houd u ze vast heren en wil ze ook helpen bij alles wat er op hun af en toe komt rollen. ...en hun sterken in de studie. Wees ook met onze jongens en meisjes. Geef ook alles wat ze nodig hebben op school. Maar boven alles... ...dat ook vanmorgen hun hart is geraakt... ...door de liefde... ...die er is in de Heer Jezus Christus. Win ze, Here, En breid uw Koninkrijk ook onder kinderen uit. Here, geef ons zo een... ...gezegende zondag... ...ook als we... ...zo de kerk gaan verlaten... Ga met een ieder van ons en breng ons vanavond weer terug om ons opnieuw te verwonderen en ook te verblijden wat u ons te zeggen hebt. Neem het zondige uit deze eredienst weg. Kroon het goede om Christus wil. Amen. gemeente Onze Slotsang komt uit Psalm 26. En wij zingen daarvan de versen 8 en 12. Psalm 26 vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En ook het laatste, nu stap ik rustig aan, ik betreed een effenbaan, mijn God verhoort nu mijn gebed. 8 en 12 uit Psalm 26.